9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn studentenprotesten tegen de regering opnieuw uitgelopen op confrontaties met troepen. Zeker 37 studenten raakten gewond. Demonstranten gooiden stenen en flessen naar de politie. Agenten reageerden door traangas en waterkanonnen in te zetten. De studenten protesteren tegen onder meer een nieuwe wet die de macht van een anticorruptie-instituut zou inperken. Vanwege de vele regen van de afgelopen week wordt het Wouda-gemaal in Lemmer in werking gezet om het water af te voeren. Dat gebeurt alleen bij hoge uitzondering. De afgelopen week viel ongeveer 70 mm neerslag, evenveel als normaal in een maand. Er wordt nog meer regen verwacht. De coalitie komt voorlopig niet met een plan om de problemen door stikstof aan te pakken. Dat bleek na een speciaal coalitieberaad. Het kabinet wil eigenlijk op zeer korte termijn een reactie op het rapport van de commissie Remkus, maar volgens ingewijden kan het nog weken duren. Remkus concludeert onder meer dat Nederland snel drastische maatregelen moet nemen... zoals het verlagen van de maximumsnelheid. De politie krijgt flitscamera's waarmee automobilisten worden gefotografeerd... die hun telefoon vasthouden tijdens het rijden... Na een proef van anderhalf jaar is gekozen voor een infraroodcamera... die ook s'avonds kan worden ingezet. Foto's waar geen overtreding op staat worden, met, worden direct gewist. Die foto's mogen ook niet gebruikt worden... voor de opsporing van verdachten en criminelen. De autoriteit persoonsgegevens is akkoord gegaan met de methode. Het weer. Vanavond en vannacht valt er veel regen. De temperatuur daalt naar 13 graden. Ook morgenochtend eerst nog regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op... In het zuiden later in de middag weer pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt morgen een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jorande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren.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 My feet won't move at all I panic and I fall I hear somebody call I knew they had begun I tried not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 Altijd wel heel erg fijn om dit weer terug te horen. Nervous Breakdown van Niche. heet zij. En ze heeft er ook nog wel eens Radio 6 mee gehaald. Dat was de zwarte zender destijds bij de publieke omroepen. Nish, daar schuilt Sietje Heun achter. En tegenwoordig kan ik niets meer helemaal vinden van haar op de sociale media. Tenminste, ik denk dat er nog een LinkedIn... Uh, ...account uh, nog actief is... ...maar daar is het dan ook verder alles mee gezegd. Uh, dit dateert... ...denk ik uit 2014... ...die kant uit, 2013-14. Uh, toen kwam ze ermee... ...ze heeft uh, destijds uh, dit album... ...waar dit uh, nummer op uh, te vinden is... ...heeft zij op een gegeven moment nieuw mee... ...heeft het, uh, heet het album Nervous Breakdown... Uh, ...is een van die nummers... Daar ...heeft ze met crowdfunding... Bij elkaar geharkt. Dat was destijds het hele verhaal. Ik geloof dat ik er zelfs ook nog aan meebetaald heb. Die Unorthodox, die schijnt toch ook wel in de hiphopwereld, in de Nederlandse hiphopwereld, een behoorlijke naam te hebben opgebouwd. Dus zo onbekend is die Unorthodox dus eigenlijk ook niet. Welkom bij deze reguliere uitzending op de Alternative FM, 26 september. Geen Marcus van Dam, want die is ergens. Nou, die hangt ergens nog, denk ik, in de lucht. Uh, moest even een tripje naar Engeland doen uh, namens zijn bedrijf. Dan wordt hij eventjes uh, neergezet om uh, even wat uh, dingen te regelen. Volgende week is hij er gewoon weer, want dan hebben we ook weer... Ja, live muziek. Frank van Kaster komt volgende week. Dus dan uh, kan je dat in ieder geval alvast uh, noteren. Er komt trouwens nog meer. Uh, 10 oktober is het de beurt aan Wolf and Moon. En als het goed is, 24 oktober hebben we nog wat ben je even kwijt wat dat is, maar dan uh, is er ook nog uh, iets uh, wat in uh, de pijplijn zit. En op 14 november, waarschijnlijk, het is nog even onder voorbehoud, het is even in uh, potlood ingetekend in die datum, dat is de band Toffe Haan. Wie de waanzin kent, de, kent eigenlijk ook Toffe Haan. En Toffe Haan komt uit Rotterdam. Uh, er is nog meer uh, wat ik je ga straks uh, verklappen, want gisteren, zei ik al, zat Lisette Vink op de bank bij De Wereld Draait Door. En... De meeste mensen die dit programma een beetje volgen... die weten uit welke hoek dat uh, komt. Dat komt uit de hoek van Dare to Run Management... want uh, daar uh, heeft zij uh, wat mee gedaan destijds. En ze uh, studeert nu aan uh, de hoge kunsten van Utrecht, de HKU. En in die hoedanigheid zat Lizette op de bank. En dat ging gisteren over Abbey Road, de, uh, het album van de Beatles... Wat zijn 50-jarig uh, 50 uh, verjaardag uh, heeft uh, gevierd. Zo zit dat in elkaar. En daar gaf zij dus enige teksten en uitleg over de hoe hen bijvoorbeeld een bepaald liedje is opgebouwd door uh, het viertal uit Liverpool. Uh, want uh, de standaardnormen... die hanteerden de heren dus duidelijk niet. En dat uh, gaf uh, Lisette dan ook... heel duidelijk aan bij een aantal... Uh, ja, bij een van de nummers... gaf ze daar de, de uitleg uh, erover. Het was heel leuk en boeiend om uh, ook... Uh, haar op die bank uh, te zitten. Naast uh, bijvoorbeeld uh, minister Grapperhaus... die duidelijk uh, behoorlijk op de hoogte was... van het uh, Beatle-materiaal. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik hier Beatles ga draaien. Maar alles heeft te maken met Lisette Fink. Uh, in juni van dit jaar... heeft zij al iets uitgebracht. Uh, dat heeft ook iets uh, te maken met haar afstuderen... destijds. Mold heet uh, het werk. Uh, het zit meer een beetje in de jazz volkhoek Maar je zal dat straks wel horen... in, het, uh, in dit uur en straks ook in het tweede uur. Nieuw materiaal hebben we ook. Steenkoud... Wel een cover dat wel. Maar hij is behoorlijk actueel als het gaat om de uh, moord op uh, Dirk Wiersum, de advocaat. Daar is het eigenlijk uh, de mannen van steenkoud uh, begonnen om daar een nummer over te schrijven. Uh, dat heeft uh, te maken met uh, nou ja, Bodycount. Dat, uh, dat is het nummer wat ze, uh, wat ze bewerkt hebben naar een Nederlandstalige versie. Dit is hoe het gaat. Nou, luister zelf maar. En de nieuwe pendants is uit. Ja, die is afgelopen week ook uh, te krijgen. En wij hadden hem eigenlijk al. Maar we moesten nog even de keutel in, uh, inhouden voordat we het uh, mogen leggen. En die uh, komt straks ook voorbij. 6 oktober is volgens mij de datum dat uh, mensen naar het paard kunnen gaan. En wat kunnen ze dan aantreffen? Deze meneer. Want deze meneer hebben wij ook hier gehad in de studio. Marvin Day en zijn band. En het nummer dat heet... Soldier On. Is trouwens wel een eigen opname, hè? Dit, dit, dit. Morning waits for dawn when you disembark. Set your foot down on a new sort of ground. Stumbling through all the mountains that is left behind. What's the one you'll find? the steep within the core Ah, want uh, ze was weer in het nieuws. Uh, tenminste op de sociale media dan. Daisy Ducro. Ik heb iets uh, met uh, NOS presentatoren. Want zij is de dochter van wieler commentator Maarten Ducro. En ik heb afgelopen vrijdag met ook een NOS grootheid mogen werken. Op het uh, sportgebied namelijk Andy Houtkamp was het ZFM Sportcafé. Ja, dat is leuk. Dat heb ik uh, met, met uh, twee uh, sportenpresentatoren. Eén indirect en één direct. Leuk, leuk. Uh, maar Daisy De Crow, uh, heeft een uh, record, record deal. Zo heeft ze het eigenlijk uh, omgeschreven uh, afgelopen week. Uh, dat betekent dat er dus een tweede album in de maak is, zo liet ze weten. Een stel gouden kerels zijn een label begonnen. Dat heet Quizzical Smile. En daar heeft zij heel erg veel vertrouwen in. En ze is super trots om één van de eerste acts daarvan te zijn. Dus dat is een deal die beklonken is. We kijken er graag naar uit. En daarom is dat een reden om deze Ducro weer eens even onder de aandacht te brengen. Want ik vond dat toch wel heel opmerkelijk nieuws om weer iets te gaan doen. Nou, datzelfde geldt eigenlijk ook voor deze man. Er circuleert een leuk filmpje. Die heeft, uh, die heeft uh, Johan Fransen, uh, de andere uh, helft van Van Piekeren, uh, bij mij nog onder deze aankondiging van vanavond uh, gezet. Dus je echt uh, een aantal mensen met uh, handen de lucht in. Ik uh, zou bijna zeggen: gaat Van Piekeren de entertainment business in? Nee, maar het was wel heel erg leuk om uh, dat uh, filmpje te zien. Um, en natuurlijk is de aanleiding dat hele geestige nummer wat hij geschreven heeft zeg maar gewoon een briljant nummer. Een liedje van nergens over gaat. Oh, yeah. Niet over liefde of een goed boek. Identiteit of hoogbezoek. Niet over recht of steeds weer groep. Algoritmes tot aan de horizon. Ga niet over mij of over jou of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorden de licht, klimaatransitie of de grenzen dicht.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 Start. Obesitas of zwaar bewaard, Niet over mazelen of studie Of een vega burger die zijn zakken vult. Het gaat niet over mij, of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa rassen, haat. Maar gewoon een liedje, dat nergens overgaat Is gewoon een liedje, dat nergens overgaat Gewoon een liedje, dat nergens overgaat Who led love to let love do what love does. He accidentally said on oh, my watch as dated. I'm on time in so many ways. Oh. He always corrects me up with shit like this. Hanging like Rosis since oh six. But this vibe of tonight is feeling different and new. Seeing in his eyes, he can feel it too. But thinking can breathe on my head If I wanna be bold. Tomb. There's a voice in my head that says I have to Feel this moment and season Now that at the stars are right above us There ain't nobody left It's the pressure of the feeling Reliquid's miserable to form a solution Chicken out and it leads to confusion My soul is trapped inside and needs to be free. Cause my ambiguity got the best on me He knows exactly how I feel I can and tell Grape as I thought to myself If I wanna be bold, I gotta act, there's a voice in my head, says I have to, for this moment it's easy. Dat was uh, Elineman Man uh, met CZ. En dat is niet zonder een reden. Want uh, deze week uh, werd ook bekend uh, welke winnaars er zijn geweest in de popprijs van Rotterdam. Als het goed is, heet hij de Sena Performance uh, Grote Prijs van Rotterdam. En daar was Elineman Man uh, samen met haar band uh, bij de categorie bands... ...als winnaars uit de bus gekomen. Dus dat uh, heeft uh, een reden. Bovendien uh, is het ook uh, de laatste de tijd... ...ook wel heel erg goed uh, gegaan. Want vorige maand was zij ook nog... ...een van de mensen die aan uh, de Horizon Tour... ...heeft uh, meegedaan. En zij was onder andere te zien op Ameland. Uh, samen bijvoorbeeld ook met... Uh, ...mensen als Tols en Colin Hoeven. En die Colin Hoeven is hier ook uh, geweest... Ik geloof zelfs nog voordat hij de Horizon Tour deed. Het was in juli. Toen is hij hier nog gekomen met zijn oude auto. En toen kon hij de dag erop kon hij zijn nieuwe auto gaan ophalen. Maar goed, dat is het, de link met Elineman. Um, daarom ook nog, even, nog weer eens even onder de aandacht gebracht met dit nummer 6. Daarvoor hoorde je van Piekeren met een liedje dat nergens overgaat. Dan was er ooit nog eens een keer dat ik uh, bij de straat van Stassen zat uh, te luisteren. De staat van Stassen is het uh, zelfs. De, op NPO Radio 2. En toen kon je dus op een gegeven moment uh, stemmen voor een, uh, voor een song. Uh, da daarin zat Alaska. En uh, die werd het uiteindelijk niet. En dan denk ik, hoe kan dat? Maar er zat toch ook daarin, in dat blokje, zat ook nog een, uh, een Utrechtse band. En die kennen wij ook. En uh, ik had er wel vrede mee dat uiteindelijk die uh, het is uh, geworden. Maar dat er dan op een gegeven moment een sidekick zegt... het is het best bewaarde geheim uit Utrecht. Voor mij is dat dan nog eigenlijk een beetje... Uh, joh, dan moet je toch een beetje je huiswerk doen. Joe Marsjes uh, met Monsters. Visit me uit deze uh, cyclus in Alternative de uh, de grote prijs van Rotterdam net hadden we Elie de Man dat is de kersverse winnares uit uh, de categorie bands, maar deze band heeft dat in 2016 gedaan uh, dat is ouderskin. Skin ik heb uh, Wouter uh, ooit hier in de studio gehad samen met uh, Suzanne Sanders. En daar zat uh, Maartje Gillesse ook bij. In de begeleidingsband uh, van uh, Suzanne Sanders. Is trouwens ook weer een bekende weer van onze vriend Dylan Zonne van. We kennen hem van DJ-Low Erect Sound System. Hè? Bij uh, de Rob Akta Award. Zo uh, eng is de muziekwereld dan. Uh, maar goed, Wouter is uh, een van de, de, de dragers van deze band. En ik uh, vind het zo verschrikkelijk goede single dat ik uh, denk uh, van als ik nou een uh, lijstje nog moet samenstellen van ja wat is nou het uh, persoonlijke top 10 van 2019 dan begint deze aardig al hoog in uh, die lijst uh, te komen te staan zo niet al in de top 10 zelf dus mocht je een beetje piepen ik heb een beetje mijn koptelefoon een beetje hard op uh, staan maar dat uh, terzijde want uh, ik zit ook een beetje te genieten van uh, alles uh, wat ik zelf aan het uh, wegdraaien ben uh, dan krijg je dat een beetje het is uh, een uh, beetje een ja, apart geluid. Indie Alternative, zo omschrijven ze dat. Maar de elektrische geluiden, die, die brengen ze toch wel op een hele subtiele manier aan in hun muziek. En dat, dat kan je wel horen. De jongens, de twee jongens dan, Michiel en Wouter en Maartje, de enige dame in het gezelschap, zijn deelnemers in de popronde. Dat moet je ook nog maar kunnen. Want bij grote vriend en collega Willem de Waard heb ik een beetje uitleg gekregen hoe dat dan weer werkt. Uh, die stellen dan een lijst op. En dan mag je blij zijn als je een van de 1800 bent bent. Want uh, om zoveel van mensen gaat het dan. Uh, dat je dan uitgekozen mag uh, worden om mee te doen in die popronde. Uh, dat is ervoor bedoeld om buiten je eigen regio um, je eigen muziek dan um, een beetje onder de aandacht te brengen. Dat is dus in dit geval uh, Zuid-Limburg, want daar speelt Autoskin uh, uh, de laatste tijd. Um, ik uh, even kijken van wat ze dan nog uh, aan het doen zijn. Nou, ze zijn ook nog in Leeuwarden geweest de uh, afgelopen week. Uh, dat hebben ze ook uh, in Heerlijk gedaan. Uh, komende uh, week zijn ze te aanschouwen in Groningen en daarna in Pilburg. Dus... Het gaat toch een beetje knotsgek uh, het hele land door. De enige wat, waar ze een beetje in de buurt hebben gezeten is in Delft. Dat was uh, vorige week donderdag. Toen hebben ze daar uh, gespeeld. En uh, moet je, uh, wil je meer weten. Uh, dan moet je even naar uh, zaterdagmiddag uh, tussen 12 en 2 bij Omroep Zuidplas. Bij Zwaardvis luisteren. Want Willem de Waard uh, doet daar ook uh, ontzettend veel aan. Moet ik erbij zeggen. En bovendien. Um, uh, hij heeft uh, best wel uh, wat, wat bands uh, uh, van de popronde die hij voorbij laat uh, komen. En ik weet niet of hij uh, dat ook met Autoskin heeft uh, gedaan. Is me een beetje ontgaan, maar uh, in elk geval uh, stipt hij uh, dat wel even aan. Um, en ik denk dat Omroep Zuidplas, dat ligt in de buurt van Nieuwekerk aan de IJssel. Ik zei altijd onder de rook van Rotterdam. Nou, het ligt boven de rook van Rotterdam. Dus het, het is een aanpalend gedeelte. Het ligt ernaast eigenlijk. Uh, zeg maar in de buurt van... Nou, Gouda. Zo'n beetje... Die driehoek moet je in het zoeken. Uh, zoek er meer. Uh, da daar uh, zit uh, Omroep uh, Dan weet je dat ook weer. Nou, het is uh, zover gekomen. Uh, 20 juni uh, was, de, was de, de releasedatum. Dat hing ook een beetje samen met haar uh, afstuderen. Um, om eigenlijk ook uh, ja, min of meer bij, het, uh, bij de HKU... Daar heeft het alles mee te maken. Want ze was al uh, een tijdje student daar. Um, en onder het project Mold heeft Lisette Vink toen um, ja, eigenlijk de boel uh, afgestudeerd. Uh, daar zijn twee tracks van. Die kun, je, die kun je vinden op Bandcamp. En die kun je dus ook eraf pikken. Wel tegen betaling. Dat heb ik ook gedaan. Uh, en dan, uh, dan heb je gewoon twee nummers in bezit van een dame. Die gisteren dus tekst en uitleg gaf. Over hoe een aantal nummers uh, um, in elkaar zijn gezet. door het viertal Lennon, McCartney, Star en Harrison. Dat uh, had alles te maken met de 65e verjaardag van Abbey Road. En uh, Lisette uh, die zei, ja, uh, bij een van de nummers gaf ze de uitleg... dat het uh, standaard is uh, als er dan uh, op een bepaald moment uh, de, de zang begint... of een instrument in uh, komt zetten. Maar daar hielden de vier zich totaal niet aan. En dat is ook meestal het unieke. Uh, nou weet ik niet hoe dat uh, bij Lisette een beetje in zijn werk uh, gaat. Maar uh, luister en oordeel zelf. Hier is I've Lost a Woman van Lisette Vink. ...van de band die meedoet in de popronde is Aiden and The Wild. Ik uh, zit er een beetje eigenlijk uh, doorheen, Is dus niet helemaal mijn stijl. Daarvoor hoorde je Lisette Vink met uh, het project Mold en I've Lost A Woman. Straks een uh, tweede track Dreamer was dit uh, van Aiden and The Wild. En dan is het uh, tijd voor Zandvoorts Makelai. Namelijk Wiedergoed van natuurlijk Walking The Sheep. Your commentary just six them all And lies change into facts You're waiting for yours to control While you're waiting in between They shut your eyes, they shut your soul They left nothing to see And you know what they did to your humanity And you know what they did to your infinity I'm ...uit Amsterdam. Uh, Maggie Brown heet ze. Text Time heet het uh, werk wat ze hebben afgeleverd. Daarvoor hoorde je wiedergoed... ...van uh, onze uh, vriendinnen Marlene Scherps en Lea Bos... En André Huigen, die deed ook mee. Uh, dat was het project Walking the She. Um, bovendien, uh, ja, dat is twee derde, is ge gewoon Zandvoorts. Dus kunnen we zeggen dat dit uh, gewoon Zandvoorts makelij is uh, geweest. Nou, het uh, eerste uur zit er bijna op. Uh, dan ga ik uh, nog uh, naar een half Zandvoorts uh, verhaal. Tenminste, toen ze hier waren, waren ze met z'n tweeën Daphne en Koen. Hoewel Koen uh, is bezig nieuwe wo woonruimte te zoeken. Dus het kan zomaar zijn dat hij uh, Zandvoort gaat verlaten. En dan zijn we gewoon een zandwoordsmuzikant uh, kwijt. Uh, ze, hij maakte deel uit van Lake Michigan. Nu uh, is hij nog uh, bezig ergens uh, vakantie uh, te vieren. Maar dat uh, zal toch uh, op een gegeven moment weer de volle ledige energie in Lake Michigan uh, worden gestoken. En dit was het, uh, het nummer wat uh, ze onlangs hebben uitgebracht als single. Don't push too far. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. The fire light, you rub your hands and squeeze your eyes slowly. The flashing end, the work is done, but you can't. Van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Heewalter Jonge. Oeh, hey, oh, what we're living in, let me tell you. And it's a word that men can eat at all, when things are big that should be small.